Start. Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de aanslag in Berlijn, Anis Amri... is vannacht doodgeschoten in een voorstad van Milaan... melden de persbureaus Reuters en Ansa op basis van bronnen binnen de Italiaanse veiligheidsdiensten. Amri werd aangehouden bij een routinecontrole op een plein. Toen hem werd gevraagd om zijn legitimatie... trok hij een pistool en schoot hij een agent in de schouder... In het vuurgevecht dat daarop volgde kwam hij om. Het bericht is nog niet officieel bevestigd. De Italiaanse minister van Justitie geeft straks een persconferentie. En ook de Duitse autoriteiten hebben er een aangekondigd. Juist vanochtend doet ook de Deense politie onderzoek naar Amri in de stad Aalborg. Er zou daar iemand zijn gezien die voldoet aan het signalement.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 De regering heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De deal moet een uitweg bieden uit de onrust in Congo. Kabila's tweede Amstermijn is inmiddels afgelopen... maar hij wil niet opstappen en houdt nieuwe verkiezingen tegen. Bij anti-regeringsprotesten hebben veiligheidstroepen... volgens mensenrechtenorganisaties deze week... tientallen mensen doodgeschoten. Het weer bewolking met af en toe zon. Het is droog bij een graad of zeven. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 CFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de watertoren. Hij moest nog even op gang komen, Chris Ria. Met, uh, met zijn arslee, denk ik. Hè? Of, uh, nou ja, hij is in ieder geval op weg uh, naar huis. Toe. Driving Home for Christmas. Chris Ria. Just the same. De Watertorensport. Goedemorgen, tweede uur. Met als gast, voorlopig, want de rest staat nog aan de koffie, Jesper Rasch. Jesper, je bent een van de grote wielertalenten. We hebben Roy Schuiten gehad, we hebben Ron uh, Smit, hè? Nu nog, als ja. groot talent met zijn, uh, Hij rijdt geloof ik nog 80 kilometer per dag of zo. Ongelooflijk. Uh, maar jij bent het aankomend... aanstormend talent. Je hebt vier prachtige zegens gehaald. Je wist het niet eens. Nee, ik heb je, net uh, even nagedeld. Dat zijn er vier, inderdaad. Nou. Dat ja, ja, weet je nog ja, goed. Ja. Heel goed, hè? Maar uh, ja, wat, wat zie je? Wat denk je over je toekomst? Uh, ja, het is nog... Uh, het moment dat ik echt op mijn top moet zijn... dat duurt nog wel uh, even, dus... Uh... Ja, wat ik daarover denk, dat, uh, dat weet ik nog niet echt. Maar ja, ik moet nu gewoon de lol en plezier erin houden. En uh, ook wel mezelf blijven ontwikkelen en beter worden. Um, mooie wedstrijden rijden, veel leren. En dan over uh, vier, vijf jaar, dan uh, zie ik wel waar ik uh, terechtkom. En dan, uh, dan hoop ik echt wel om, uh, om het top zeg maar, te zijn. Je was een verdomd goede voetballer. Dat ook, ja. Uh, maar het zit in de genen, want je vader was ook een hele goede. Ja. Wat, wat heeft de doorslag gegeven? Dat ik naar dat ik de uh, wielrennen? Ja? Um, ja, ik heb drie, uh, drie jaar op het uh, niveau van, uh, van Nederland gevoetbald. Bij HFC Haarlem. Uh, toen tijd een profclub. Dat um, is eigenlijk voor mij een jaar te vroeg failliet gegaan. Om echt uh, bij de eredivisieclub zoals AZ of Ajax uh, te komen. Zat ik wel dicht tegenaan. In welk team zat je toen? Uh, dat was toen tijd de D2. Dus dat was... Uh, uh, elf jaar of zo was ik uh, ja, ja, ja, die leeftijd. Beetje, ja. uh, nou ja, het ging nee, je vraagt het omdat de C werd kampioen dat jaar. De, de, Klopt, de, ja. In de eredivisie was ja, dat. Precies, uh, dat uh, ja. En ja, toen moest ik ja, naar een amateurclub uh, terug. Uh, ik heb gekozen voor uh, HFC, of, uh, Koninklijk HFC. Dat was wat dichterbij dan uh, uh, AFC in Amsterdam. Uh, ja, Na twee jaar ben ik daar een beetje het plezier verloren. Want? Ja, beetje, ja, eigenlijk door, de, uh, door mijn medespelers waarmee ik meespeelde... ...die had niet zo'n uh, um, ja, de, de drive om echt te winnen... ...en uh, om trainingen op uh, je best te doen, zeg maar. En daardoor ben ik eigenlijk plezier verloren. Uh, wat wedstrijdjes gaan fietsen. Ja, ik was uh, drie keer laatste geworden... ...en toen kwam ik op een gegeven moment op het podium. Uh, ik vond het ook steeds leuker aan het worden... ...en toen heb ik eigenlijk besloten om dat jaar erop echt voor het uh, fietsen te gaan... ...en dat ging ook steeds beter... En het jaar daarop, uh, ja, toen uh, heb ik ook uh, wat wedstrijden gewonnen. En eigenlijk elke week op het podium. Dus toen, uh, toen wist ik het eigenlijk wel zeker. En sindsdien is het uh, steeds beter gegaan. En uh, vorig jaar ook, uh, ook veel gewonnen. En dit jaar ook. ja. Vier zegers. en het waren geen kleine. Uh, nou ja, de eerste wedstrijd uh, van het seizoen, die won ik meteen. En dat was ook een, uh, ja, een grote wedstrijd, de Omloop van Schijndoel. Ehm. Um, daar ook wel wat grote namen van uh, die ook in de Nederlandse selectie zijn in, uh, in de sprint uh, verslagen. En voor de rest uh, ja, drie, uh, drie criteriums gewonnen. Een ronde van muiden en de ronde van de Standaard Buiten in Brabant. En de laatste wedstrijd van het seizoen heb ik een uh, ook gewonnen. De eerste en de laatste. Uh, dat was niet in mijn eigen, eigen leeftijdscategorie. Maar dat was eigenlijk bij de grote, grote mannen. Ja, dat is een lekker gevoel hè als je daar wint. Ja zeker. Dat was ook uh, normaal zijn onze criteriums. Uh, dus de rondjes om de kerk zeg maar uh, door dus, uh, Rondje van 1 kilometer, die duurde 60 kilometer. Nou, deze duurde bijna 80. Dus dat was al een, een groot verschil. En natuurlijk is het anders om met die grote mannen mee te doen. En de laatste 12 kilometer had ik een grote voorsprong. En uh, kwam ik uiteindelijk met uh, genoeg uh, voorsprong over de finish. Uh, ja, dat, was, dat was een lekker gevoel, ja. Dat was de enige wedstrijd waarin je je verstand, je verstand niet gebruikt. Want normaal ben je heel attent op wat er gebeurt. En je laat je niet zo direct op die kop zien, hè? Um, ja, ik, het begin van de wedstrijd dan wacht ik altijd wel een beetje af. Uh, ik let natuurlijk wel op of de goede en de grote dame van doorgaat. Daar moet ik ook mee. Maar ja, nu, uh, de wedstrijd was een beetje... Hij uh, was wel een harde wedstrijd was dat. Het werd hard gereden. Maar ja, ik voelde wel een beetje aan dat het op een gegeven moment uh, gewoon stil ging vallen. En ja, op dat moment moest ik gewoon gaan. Um, en dat deed ik ook. En het was het juiste moment en... Uh, dus uh, zo'n solo heb ik nog nooit, uh, nooit gedaan, maar ik hield, hem wel, ik hield hem wel vol. Als je als jonkie bij de, bij de grote wind, dan ja, let eens op je. Ben je al benaderd? Uh, na die wedstrijd wel, ja. ja. Vertel. Uh, ja, er waren uh, twee andere ploegen waar ik uh, dus niet voor reed. Andere ploeg in uh, Noord-Holland die mij uh, benaderd hebben. Ja, um, uh, uh, yeah, dus... Dat is altijd wel leuk om te horen, dat de andere ploegen ook interesse hebben. Maar ja, dat maakt het voor mij wel lastig dat ik moet gaan kiezen welke, voor welke ploeg ik uh, ga rijden. Maar voor een opleidingsploeg ben je nog niet gevraagd? Uh, ja, dat ook, maar dat vond ik uh, een stap te, te hoog. Welke voor ik, was het? Uh, ja, dan, uh, dan moet ik even overleggen met mijn manager of ik dat uh, naar buiten wil. Nee, nou, ja, uh, <lacht> Mijn um, manager, hoor je dat? Jongen. Ja, mijn ploeg die zelf die... Uh, uh, de ploeg die ik, waar ik afgelopen seizoen bij heb gereden in Monkey Town... dat wordt ook een, uh, een continentale ploeg. Oh ja. Dus dat is eigenlijk een uh, niveau onder ja, ja. maar Ja, dat weet Maar uh, ja, dat vind ik voor mezelf een stap te hoger volgend jaar. Uh, om op dat niveau, uh, niveau te rijden. Ik wil liever gewoon wedstrijden uitrijden. En uh, wellicht nog kunnen aanvallen... dan dat ik bijvoorbeeld na, na 50 of 60 kilometer uit koers word gehaald... in die grote wedstrijden. Uh, ja, daar heb ik niet echt heel veel zin in om... Uh, om een beetje achteraan te rijden. Ik wil liever uh, mezelf ook kunnen laten zien. In een wat kleinere wedstrijd. Verstandig hoor, vind ik het, wat je, wat je zegt. Uh, je hebt gehoord natuurlijk over de plannen... om Zandvoort weer uh, in de wielervaart en volkeren op te nemen. De gemeente, burgemeester, hartstikke enthousiast. Wethouder, hartstikke enthousiast. Maar als gemeente zegt men voorlopig doen we niks. ervan? Ja, ik, ik hoor er niet heel veel, uh, heel veel over. Maar uh, de, de verhalen die ik hoor... Dat iedereen het, uh, ja, of nou, althans iedereen, de meesten het uh, uh, ja, mooi vinden. Dat, uh, ja, dat, uh, dat vind ik ook wel leuk om te, om te horen. En uh, dat zo'n grote wedstrijd in Zandvoort uh, misschien uh, wordt gehouden, dat is uh, mooi. Niet alleen één wedstrijd, hè? Allerlei uh, acties. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, dat, ja dat, is, uh, dat, is dat is leuk. Heerlijk. Ja. ja kan je ook op thuisgrond uh, thuis winnen. Als ik die wedstrijd rijd, dan uh, ga ik er wel voor, ja. ja. Vind jij dat leuk, Teun? Dat, uh, dat idee van het wielrennen? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar er zit één probleem hè? en dat is weer geld. Ja. En dan moet je als sportraad een beetje wikken en wegen. En dan wordt ons uiteraard gevraagd en ongevraagd advies gegeven. En dan hebben we gezien de ervaring dat zelfs het WK, met André Darigare, je nog, weet het nog. nog geld Ja, want ik zat op de Vlendewee, want daar woonde mijn tante. Hè? En daardoor kon ik bij de Vlendewee gaan kijken. Maar die, uh, het, het, het valt in staat, en als ik dan de Olympiastour de waar ja. waarin de aankomst uh, in Zandvoort zou zijn en ook nog een keer uh, het vertrek... Trek, ja. en daar moest ook uh, ruim geld bij... En dan moet je je dus goed achter je hoofd kroppen om te zeggen van... is het verantwoord, een dergelijke uitgave... Ja. in, een, in een, een, een sport die uh, door puur zangliefhebbers wordt uh, gedeeld... maar niet altijd door de mensen die het zouden moeten dragen. Maar en dat is, weet je weet een taak trouwens hoe in de, de, de gemeente zit. Want, want we hebben natuurlijk de gemeente Bloemendaal. Waar de Hoge Duinnaalse weg ligt. En, en ja, als die bij zo'n parcours worden betrokken. Weet je hoe het klimaat daar is? Is men daar enthousiast binnen, binnen de gemeenteraad? Weet jullie weet er iets over? Ik, nee. ik weet dat, ze, dat er mensen zijn die zijn heel erg enthousiast. Dat is absoluut zo. Ja. Uh, de, de mannen hebben een gesprek gehad. Uh, ik even rond... over dat wielrennen. Want ik heb die discussie in de raad meegemaakt. over de, het geld funeren voor de start van de Olympia en voor een criterium. Uh -huh. En uh, dat kostte het eerste jaar 25.000 euro. alleen omdat ze een keertje hier naartoe wilden komen. Uh -huh. En het jaar later, er zouden nog meer gaan gebeuren. dan gingen naar 40.000 euro. Hallo? En de televisie uit de en... gingen niet over. Dus inderdaad, wat Teun zegt, dat is waar, er dus zou, zou landelijke aandacht ja, ik geschonken worden en het is gewoon het is niet er. gebeurd. Maar ik zal je één ding vertellen, als je een Europese kampioenschap hier naar Zandvoort haalt, dan ben je... Voor... Dat is een heel andere orde, hè? Ja, maar dan heb je dus 4,5 uur televisie ja. in 200 landen. Ja, maar dat is een heel andere, heel andere uh, zaak. Beetje, het, maar dan het, het, hebben we het ook waarschijnlijk het, over hele andere bedragen. Ja, ja, ja, ja, ja wel, dat denk ik de wel. Dan kom je voor 40.000 gulden, ja. kom je niet klaar hoor. Nee. Ja, Echt niet. Maar ik kan je dus één ding vertellen, jongens. We hebben het parcours gereden. Als je je kunt voorstellen dat daar 4,5 uur een helikopter boven hangt die die beelden maakt. Er komen honderdduizenden mensen naar Zandvoort. Want het is hier zo verschrikkelijk mooi. Ja, het is natuurlijk niet alleen Zandvoort. Hè? Nee. Haarlem, Amsterdam, ja, ja. Bloemendaal. We doen allemaal mee. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Dus ja Kijk, ik, ik, ben, ik, ik sta er helemaal achter, dat weet je. Ja, echt. Ja, dat weet ik ik wil er ook in meedenken en ik wil ook uh, over, uh, over publiceren, dat is helemaal geen probleem. Maar ik moet het zien gebeuren. Ik denk niet dat er, dat, dat van de grond komt. Nou, het, het moet toch geweldig zijn om, uh, om die sporten hier naar Zandvoort zou, te halen? Het zou super zijn. Natuurlijk de het zou super zijn. Dan, ik kan je, maar dan, uh, we jongens, jongens discussie sluiten. Nee, ik kan je één dan, ding oh. vertellen. Job zegt, het zal niet lukken. Ik zeg je één ding nu voor deze microfoon. Ja, ja wacht even. We hebben het over gehad in die, in, in die commissie, zeg maar. De comité. Ja. En dat, daaruit blijkt dat het ergens in, in juli moet gebeuren. Nee, nee, nee, nee. Wij mogen de datum zelf bepalen. Ja, nee, het moet voor... Voor... voor het wereldkampioenschap. Ja. Ja. Nou, dat is maar meestal dat kan... in september, augustus. Ja, september. Nou, dus moet, zou het daarvoor moeten gebeuren. Nee, en je, dat is ik, hoogseizoen. Je, nee, maar wat je moet proberen... en daar is het overleg met de KMU ook over gegaan... is een week voor het wereldkampioenschap... het Europese kampioenschap. Ja. Ja, okay. Want dan heb je alles bij elkaar. Alle grote mannen erbij. En oké okay, dat, dat, dat zou prima zijn. Alleen, dat is hier het hoogtepunt van, de, van het seizoen. Hè? Wat? In, in het september? Zandvoort, augustus, september... Juli, augustus, september. September, september is geen hoogtepunt. Hoogte, nou, ik weet het niet. Sanford <lacht> hey, kent vele de... hoogtepunten, hè? Ja, ja, wij ook, hè, mannen. <lacht> <lacht> <lacht> Ron Pereboom heeft ook zijn hoogtepunt gehad als technicus. Achterkom. Nou, en hoe is dit, hè? Geweldig ja. gedaan, man. Ja, leuk, toch? Maar je bent gelukkig weer terug in de presentatievorm. Dat Zo is altijd wel prettig. Ja. En nu, ah, ja. zit, Jos, nu nou, zit Jos de Jong achter de knop. Nou, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik vind het echt uh, behoorlijk moeilijk. Ik heb altijd ongelooflijk veel respect gehad voor die gasten die achter die mengpanelen zitten. Je bent mal. Het is echt, echt ongelooflijk met die 398.000 knoppen voor mijn neus. Ik hoop dat ik de juiste knoppen indruk. Dus als ik een fout maak, luisteraars. Hey, Excuus, ik ga in ieder geval mijn stinkende best doen Waarom? met een mooi nummer. Waarom al die druppels op je voorhoofd? Ja, joh, dat wordt nog veel erger. Het gaat helemaal de verkeerde kant. Top. Maar we beginnen met een mooi nummer van Hélène, dat ken je vast wel. Ah, Julien, hebben er weer. <laughs> <laughs> hey. Satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est troublant. Oh, oh. A vous c'est troublant. Je noir et bien. Mais j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Hélène, je suis pas vers laine, mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Laisse-moi devenir. Ton amant, seul montagnard, Er zijn allemaal heel druk in Conclave nu. Heel druk in Conclave. En, ik, ik, en Hennie ook. En ja, nou, nou draai ik Helene er nek om. Dat vindt hij allemaal niet leuk natuurlijk. Nee, maar dat is om... Nou ja, dat de is Ron had niet... mij te pesten. Die riep tegen jou weg met die platen Dat is toch de mooiste muziek die er is, joh? is ook zo, maar we moeten nog... Want we, hebben, we krijgen ook hele mooie muziek van Elvis Presley. ja wat heb we, Dit is hele mooie muziek rond de Tour de France. Laat het eerlijk zijn. Zo is het. Maar, maar Elvis Presley, dat, daar ben ik ook fan van. En wie niet eigenlijk? Want uh, ja, de uh, king of Rock Roll die gaan we opzoeken. Een uh, heel mooi uh, nummer maar oh, ook, want we gaan wel... Oh, nee, we blijven... Nee, ja, jij bent al, ben jij eenzaam geweest vanaf Henny. Altijd. Altijd. En, Altijd. We gaan, we gaan, omdat het kerst is, gaan we zo even naar de chapel. Dan gaan we even zitten janken met z'n allen. Heel goed. Maar, uh, in de chapel. Uh, <laughs> maar praat heel je wel even verder. Ja. Nou, dankjewel. Dat gaan we dan ook doen. <laughs> Henny, weet je al waar je kerstdiner gaat plaatsvinden? Uh, waarschijnlijk op de Flamingstraat 22 in Zandvoort. Nou, en wat zit daar dan? Mijn huis. Oh, je huis. Oh. Nee, ik, ik dacht even dat je naar je favoriete restaurant ging. Maar... Nee, nee, nee. Niet met de feestdagen. Oh, en okay. ik ga, nee, nee. Maar ik heb ook verplichtingen. Ouders, uh -huh. schoonouders, kinderen. weet je ja. wat ik het nadeel vind van het eten met kerst? No. A, is het verschrikkelijk duur. En B, het is vaak niet bijzonder. Nou, dat ben ik niet kees. Nee nee, nee, nee, dat ben ik niet kees. Als, als nee, uh, nee, uh, mijn vrouw Marleen jou wel bekend kookt, nou dan zit ik heerlijk te eten hoor, kan ik je melden. Ik, nou, ik ben, oh, uh, zo bedoel je het, ja. ja. Ja, nee, maar ik eet ook wel lekker, maar ja. ik bedoel... Daar, dat is normaal, dat doe je thuis toch? Oh, maar als je uitgaat, ja, ja, bedoel ja, je? Ja, ja. ja nou ja, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, als nee. jij naar je favoriete restaurant gaat, dan eet je precies hetzelfde en even lekker, neem ik aan. Nee, want ik denk dat een, een chef-kok uh, die pakt alles uit de kast Aha. met de kerst. Ik ben het zelf, mag, heb ik het 25 jaar mogen doen... chef-kok spelen. Ik ben 30 jaar kok geweest. En met de kerst haal je echt alles uit de kast. Absoluut. Nou, en dan krijg je echt bijzondere dingen. En sinds, uh, sinds een jaar of uh, acht... werk ik helemaal niet meer als kok. godsdank. <lacht> <lacht> maar goed, dat heeft een heel andere oorzaak. Maar dan kook ik thuis. En omdat ik natuurlijk echt, echt alles kan... wordt het ook speciaal. Alleen dit jaar voor het eerst in mijn hele leven... ga ik uit eten met de kerst. Nou, en dan zoek ik echt iets uit... wat, wat voor mij bijzonder is. En waar is het dan? Ik ga de uh, eerste kerstdag eten bij de Meerpaal in Zandvoort. Uh, visrestaurant in de Hattestraat. En daar wordt ontzettend goed gekookt. En uh, dat, dat menu sprak mij helemaal aan. En voor een redelijk schappelijke prijs. En daarom ga ik daar naartoe. Gemacht. Leuk. Ja. Ja. Ja. Nou, ik zit de eerste kerstdag uh, eten wij bij Ome Pietje in Haarlem. Zit wij naar het Spaarnen. En uh, daar is het ook heerlijk. Jonge, hele jonge startende ondernemer. En uh, doet het fantastisch. Heel leuk uh, nou, restaurantje. Ik ben, ik ben blij voor iedereen. En ik zo is het. Uh, ja, maar je moet het helemaal zelf invullen, denk ik, de kerst. Ik heb even de telesport van ja. vandaag uh, voor mijn neus. Ja. En Valentijn Driessen ja. is daar nog wel eens uh, heel erg hard in. Onderschrijf jij de KNVB-doelstelling om te streven naar optimaal spelplezier en ontwikkeling van kinderen... Het is de eerste serieuze vraag in de enquête... over nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen, 6 tot en met 12 jaar... naar aanleiding van het rapport Winnaars van Morgen. Dat is geschreven door Jelle Groes, dat weten jullie. Hè? De vraag van het onafhankelijke onderzoeksbureau Blauw Research... ademt direct de geur van ongekende vooringenomenheid. Het is duidelijk dat de opdrachtgever KNVB het resultaat stuurt. In de vraagstelling zit opgesloten dat de KNVB-voorstellen hiertoe leiden... Niemand zal de openingsvraag daarom met nee of weet ik niet beantwoorden. Vanwege de kritiek uit het land betreffende de revolutie in het jeugdvoetbal vanuit Zeist... is er een enquête, ook al omdat technisch directeur Hans van Breukelen... dat prefereert boven een discussie met betrokkenen. En dat gaat dan nog even zo door. En dan schrijft hij de aversie tegen de door de KNVB opgelegde revolutie... wordt door Van Breukelen altijd gepareerd... dat winnaars van morgen voor en door de hele voetbalwereld is opgesteld. Dit klopt niet. Een groot aantal kennis is geconstateerd. Die hebben vaak een uiteenlopende visie gedeponeerd, meestal op deelgebieden. Maar het geheel is in een mal gegoten door de programmastaf van de KNVB... met technisch manager Jelle Groes als programma-manager. Hij is de man van een groot aantal aanbevelingen in het rapport. Van de 131 gesprekspartners hebben grote namen als Bert van Marwijk... Henk ten Katen, Coe Adriaanse en Ronald Koeman... openlijk afstand genomen van delen van het rapport of schoon de KNVB hun naam gebruikt, liever, tussen haakjes, misbruikt. Als voorstanders, en ze zijn ook bij naam gen niet genoemd in het uh, rapport. Van Breukelen geeft daarom een volledig verkeerde voorstelling van zaken... als hij zegt dat het hele plan winnaars morgen gesteund wordt... door iedereen die eraan heeft meegewerkt. Op de achtergrond zijn de panelen enigszins aan het schuiven. Want de KNVB zit met Feyenoord en Ajax om tafel... om de gekozen wedstrijdvormen wellicht toch aan te passen. PSV ontbreekt bij die besprekingen... en heeft zich vierkant achter alle standpunten van de bond geschaard. Een gevalletje van wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Afzwaaiend hulft jeugdopleiding Art Langerler van PSV... klust serieus bij in Zeist. Hij is eerste assistent bij Oranje onder de 20 jaar... nu als bondscoach van Jong Oranje... en sluit een baan voor volgend seizoen bij de KNVB niet uit. Ondanks de gekleurde enquête valt te hopen dat de negatieve publiciteit en het door Wim Janssen geluiden noodklok leidt tot voortschrijdend inzicht bij de KNVB en Hans van Breukelen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Heren, uw reactie? Nou, wij noemen ze altijd de KNVB-maffia. Ja. En dat is toch wel weer duidelijk, of niet? Absoluut. Helemaal mee eens. Het is de, die, die dwang die er altijd achter zit bij de KNVB. Ik kan het niet goed praten. <lacht> Ja, ik ben het er uiteraard ook niet mee eens. Want ik kom nog van de ouderwetse manier. En de ouderwetse manier, daar markeerde je dan niks aan. En wij hebben ook alleen maar topvoetballers rondgebracht. Uh, alleen het enige verschil is... toen kreeg je de tijd om uh, je te ontwikkelen. En tegenwoordig moet je met 16... moet je al zo wat een topvoetballer zijn. En moet je lichamelijke weerstand hebben. En al die andere theorieën. Uh, ik ben nog steeds van de generatie van... Uh, een kind moet plezier hebben in het voetballen. En laat hem lekker buiten op het zwarte veldje, wat wij in het dorp hebben. Laat hem daar voetballen, met zijn baten geen pies, Want daar je veel meer aan ja, dan is. al die moeilijke theorieën. En ik heb het geluk mogen hebben door onder andere mijn opleiding te krijgen... bij de gebroeders De Nooier. Ja. En uh, die zeiden altijd, als wij de plezier in hebben, hebben jullie dat ook. Want dan zijn onze lessen vele malen beter dan uh, al die theorieën... die je in de klas lokaal krijgt. Want je leert het maar op één manier, dus op het veld... Ja. Of op straat. Zoals of op straat. Vroeger, hè? Putjesvoetbal. Ja, er hadden legden... geen auto's. Hè? Ja, Wij legden gewoon twee van die jassen neer. Ja. En dan ging je er op voetbal. En of je nou aan de binnenkant van de jas was of aan de buitenkant dat he? het. Daar werd niet jongen. over gediscussieerd. En dan was het doorgaan. Of een voetbal bijvoorbeeld tegen twee lantaarnpalen. lantaarnpalen. Ja. Want zo was het ook bij ons ja. in de Kruisweg. Toen nog Rozenobelstraat. Daar had je twee uh, lantaarnpalen op een meter of dertig van elkaar af. En dan ging er eentje voor zijn. En dan had je van tevoren afgesproken op die hoogte... en dan zat hij nog een daaronder niet, Maar hij was altijd net hoog genoeg dat je hem kon raken. Daar leer je cijfers schieten. Zo is dat. En zo leer je een hele... Je leert weerstand kweken en dan ging je een afloop naar binnen... en dan dronk je geen whisky en geen al Nee, er was gewoon losse melk. Want onze melkboer, Roy Jan Koper... die zorgde ervoor met zijn negen liter. Want wij waren een van de zeven broers. En dan, uh, dan kwam je binnen en hup, dan vloog je naar die ijskast... En dan dronk je een halve liter melk op. Zo ging dat. En, en niet anders. En ik, ik blijf daar nog steeds bij. Ik, ik heb tot op hoge leeftijd uh, voetbaltraining mogen geven. En er is, er is maar één ding. En dat is al die onzin over veel balcontact. En dat moet kleiner, want dan kunnen ze dit en dat. Maar ze missen daardoor het hele speloverzicht. Ja, Leren voetballen is ja. maar op één manier dus met een bal aan je voeten. Ja. En dat is werken met dat ding. Ik heb een paar jaar geleden heb ik mee mogen doen op een, een zandveldje in Gambia. Waar ik tussen een paar hele jonge Gambianen mee mocht voetballen. Die gasten op hun blote voeten. Ze renden, ze renden alle kanten op, oversteen heen en weet ik helemaal wat. En ze hebben me compleet helemaal dolgespeeld. Terwijl ik op normale, voet, op normale schoenen liep. Ongelooflijk, daar leer je wat het is. En, en die voetballen daar elke dag. Ja, het is ja. echt ongelooflijk. Het is zo ontzettend leuk om te zien. Die hebben er zo verschrikkelijk plezier in. Ik, ik ben er ook twee, jaar, uh, twee keer geweest. En die we, elke dag waren ze uh, met uh, ook alle, alle toeristen. Mochten ook meedoen. Ja, dus het is echt hartstikke leuk. Ze hebben er een krankzinnig plezier in. en Het is zo ontzettend leuk daar. Zegt, ja, het is heel iets anders. Net wat jij zegt, van op, 16, op je zestiende moet je... Als ze eigenlijk al profvoetballer zijn, is het natuurlijk te gek voor woorden. Je moet het eerst leren en gewoon plezier hebben. Dat, dat is het allerbelangrijkste uh, ja. wat je daar zegt. Plezier hebben. En ik denk dat met meneer Van Breukelen aan het hoofd bij de KNVB. het plezier heel hard gaat verdwijnen. Ja, ik, wij speelden hier uh, zaalvoetballen in Zandvoort. En uh, daar zat dus onder andere zat een team bij van uh, Ajax. Onder andere Jacques Zwart, uh, Gerry Muren, Arnold Muren. Dus dat waren toch jongens die al gezetteld waren. En die. Uh, kwamen dan uh, bij ons voetballen. En uh, Ronald Spelbos zat er onder andere bij. En toen zat, uh, uh, hoe heet die? hij, Heinz die stond nog kool. En toen uh, hoorden wij op een gegeven moment van Ronald Spelbos het verhaal... dat uh, als je bij IJs kwam, dan reed je eerst in een klein uh, autootje, een Citroëntje. En als je dan na twee jaar bewezen had, dan mocht je een middelklasse nemen. En uh, als je dan echt een profvoetballer was, ja, dan mocht je dus die grote auto krijgen. En nemen, kopen uiteraard... En dat is nu veranderd. Ze zijn 16 en ze rijden al in een Maserati of in een Bentley of, of noem maar op. Maar ja, dat ja, is die hele hard. norm is aan het vervagen. Ja, ja, ja. Ja. En als ik dan nu de bedragen lees die, die, die nu worden betaald. Dan ging nou een, een, een Nederlander, ner, ner, weet ik veel wat voor land, en die verdient 4,5 ton per week. Dan denk ik, jezus, ik zou het voor de helft gedaan hebben. Nou, ik denk dat we maar eens onder de muziekje hierover moeten nadenken. Vind je ook niet, Henny? Ja. Hennie? dat we met z'n allen heel hard moeten huilen. En dit is een mooi nummer om, om dat te doen. Zeker in de kerstperiode. Dus daar komt ie. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I know... To plain and simple chapel Where humble people go to pray I pray the Lord that I'll grow stronger As I live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 Then your burdens will be lighter And you'll surely find the way And you'll surely find the way As the snow flies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 Zijn we allemaal te blind om het te zien, mensen? Ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik ga er niet vanuit dat we blind zijn. Uh, we gaan uh, verder genieten van uh, onze presentatoren rond Port, voller En natuurlijk Henri Rukert en uh, gasten hier in de studio aanwezig voor Watertoren Sport. We hadden even een kleine onderbreking. Dat was even een technisch probleem, luisteraars. Want we gaan straks live vanaf de uit, uh, ijsbaan gaan we uitzenden. En dan moeten we altijd even checken of het, uh, of het geluid in orde is. Dus uh, mea culpa, mea culpa. Vergeef het ons. We, gaan, gaan, we, gaan, ja, we gaan gewoon uh, snel Oké, okay, geen probleem, maar we hebben Brian aan de line, volgens mij. Uh, staat ja, Brian open? Ja, er is uh, in Nederland absoluut geen voetbal. Ik weet ook niet hoe ik die dagen door <laughs> moet komen. Maar in Engeland is het feest. Ja, altijd. Heerlijk, Iedere he? dag mooie wedstrijden. En er kan niemand beter over praten dan Brian. Good morning. Good morning, Brian. Good morning, Stanford. Hello, Brian. How are you all? What's new? Oh, what's new? How about Ronald Bo de Boer going to Crystal Palace? Ja, yeah, unbelievable, hè? Is is it news over there? Not not yet. No. But, but now, <laughs> <laughs> everybody will take it over. <laughs> it is now. Uh, it's interesting. Uh, Crystal Palace uh, sacked their manager two nights ago. There's talk that they're going to bring in Sam Allardyce, uh, the ex-English manager who lasted 65 days. And there's also a whisper that there's a Dutch manager coming in. So who else but Ronald de Boer? Mm -hmm. Or is there someone else? Very interesting. And a good choice. It, it is, but would he take it? The problem is, you see, it's Crystal Palace. Uh, they're lying fourth place from the end. He's under pressure by the time he comes in. He had a bad experience in Milan. Mm -hmm. um, yeah. It's an interesting one. Would he do And the same thing over again? You, but you say is Ronald you is Frank, huh? Uh, Which which one? Which Frank? Which one has went to Milan? Frank, Frank is it? Frank. Oh, my my apologies. My apologies. They're two brothers. I'm aware of that. Um, <laughs> yeah, they're <laughs> it's twins. <laughs> even twins, twins and, and twins. Uh, yes, yes. twins. Yes, they're twins. So the funny thing was, uh, if it ha would have been Ronald, it would have been news. <laughs> <laughs> yeah, Ronald is the one who dresses very well. <laughs> Is that boss. true? They both do. Yeah. <laughs> Nobody's a very colourful dresser, is he not? Would I be correct in that? But listen, Kuman is staying with Everton. Kuman is staying with Everton. And he has Frank um, De Boer will be the new one in Crystal Palace. Well, there's talk of it, yeah. If he takes the job, why not? Uh, the thing that uh, Sam Allardyce... He, you, you get what you get when you get Sam Allardyce. You get a manager who'll keep you in the league, and that's it he's not going to win you anything he's not going to bring you progress mm -hmm. whereas maybe a young manager different ideas crystal palace would be doing okay with him i feel mm -hmm. however we'll see it'll all happen in the next 10 days if it's going to happen other news is this young man who came to chelsea a couple of years ago van ginkel marco van ginkel yeah. yeah he's on his way back to holland it seems he he Chelsea. Yeah, Chelsea went him out. He's finished. Uh, he he he looked good when he came first. He played some games, and then um, unfortunately, uh, uh -huh. he goes back. Yeah. Just, okay. Uh, and and I'm which time, Which games are lined up for the next coming days? Well, we have 10 days now. We've three, three. Uh, each team play three games, and at that stage, we're going to be halfway through the league itself. Everton with Robert Kuhlman. Uh, they lost long, uh, to Liverpool last Monday night. Bad loss. No, mm -hmm. so they're, they're in ninth position, which isn't very healthy. They've played 17 games and they have twenty points. Mm. Not good. No. So but they're going to beat next Monday. They the play champion Leicester. Leicester okay. Yeah. And um, which is kind of interesting. The Leicester are coming back again. They're getting good. Good game to watch. I feel. Yeah, I, I feel once again we're, we're looking at, at a, uh, a draw, I'd say a couple of goals each. I, I cannot see Everton beat Leicester at home. I really can't. I uh, think they will. I, I hope so because something has to happen because his next game then is against um, uh, Hull, uh, out to Hull City, which mm -hmm. they should win. Mm -hmm. And then he's at home to Manchester City, mm -hmm. which is two days later. Mm -hmm. So you have three games in ten days and he has to start getting results There, look there's one thing about the Everton Football Club they're a good old club and they have a history of staying with their manager for a couple of years mm -hmm. so I feel they'll stick with him at least for this season but he's going to have to show good so, results next year. Brian Monday yeah? Leicester Everton Correct. Tuesday yeah. and and that's uh, at 4 o'clock but Tuesday at 6 o'clock Liverpool, Stoke City. Wednesday, quarter to yeah. nine, Southampton, Tottenham Hotspur. Yeah. Saturday, the 31st, Chelsea, Stoke City and Man United, Middlesbrough. Yeah. 1st of January, Watford, Tottenham Hotspur. Watford, Hotspur and Arsenal, Crystal Palace. Uh-huh. Yeah. And then on Monday, the 2 Everton, Southampton, Sunderland, Liverpool. What a nice games, man. There's some nice games there. There's, there's nothing extra special, but there are some nice games. You, like, there's a good week of entertainment there. And, and January 4, Tottenham <laughs> January Hotspur, forward, Chelsea. That's a good one, yeah. That's a good one. Eh? So you are a very lucky guy. You can watch every day the most beautiful sport in the world. Soccer? Well, I hope, I hope oh. to go better. I hope to be able to get some tickets for them so I can go and uh, take my position and buy my stats. But you're a journalist. You can go for free. Sometimes yes, sometimes no, Henny. Um, it, it it doesn't go like that all the time. There's a lot of us out there now. And uh, I, I you know, I, I pick my games as much as I can at this stage of life. Thanks a lot, buddy. Um, have have so wonderful that. days. No, I'll talk to you in the new year, maybe later this year. I wish you and all your, your, your listeners out there a very happy Christmas. Same to you, Brian. Big Oké, okay. uh, ongetwijfeld een schitterend voetbalweekend in Engeland. Wat mooie muziek van de stad. En dan, oh, uh, well, sorry. Wow, Little Red Rooster Boy. Is hij nou uh, technicus-presentator? of <laughs> I am the Little Red Rooster. Too late, of the crow. Keep everything in the farm, upset in every way The dogs begin to bark, hounds begin to howl It's big in a balkland, hounds big in a house Watch out strange camp people, little red roosters on the prowl You see my little red rooster? Please, ja, dan heb ik even haantje de voorste. Dan kom ik nog even naar de knopjes toe. Uh, ja, ja, dat, dat heeft dan met little red rooster van, hè, te maken. Want wat heb jij dan met mijn rode haan? Dan ben je van de vader heen hier, eh, ja, Sorry niet. Hij is, is wel het haantje natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Haantje de voorste altijd. Nee, maar wat ik, wat ik eigenlijk net nog even wilde zeggen naar ja. Brian's verhaal is dat uh, die gasten die spelen dan in tien dagen gewoon uh, drie wedstrijden. Moet kunnen. Dat is toch fantastisch. Ja natuurlijk. Wat gebeurt er hier? Kom op. Ajax moet naar de beker en dan, dan ja, gooien ze het, al hun ja, beste ja, spelers op de bank. dat is Omdat ze op, op zondag een wedstrijdje tegen PSV hebben. Uh, wat ja, wat is PSV nou? He? Maar goed, oh, als het er er al ze nou die donderdag gespeeld, <laughs> gespeeld, nou gespeeld hadden, dat is misschien gewonnen voor PSV. Ik wil even, nou ja, precies. Ik, wil, het even, de ik wil even aan teun vragen... Ten, je hebt in allerlei sporten uh, meegedaan. Ja. Heb je gebaas gepaald? Ja, ook. Daar dat je Joop van Nessen goed kent natuurlijk. Ja, maar toen was... Ik weet niet of Joop er toen nog bij was. Vanaf het begin. Al vanaf het begin <laughs> hoor ik net. Maar ja, wij spe ik speelde in het vierde. Oh, dat is en, niet hoog. En, nee, dat is zeker niet hoog. Maar we gingen natuurlijk wel met het eerste mee naar alle uitwedstrijden met een bus. Ja, dat was leuk, hè? Ach, oh, man, dat was kikken. Ja. Ja. En, en daar leer je natuurlijk wat sportminded is. Weet je dat, dat ze uh, in Zandvoort fantastisch schoolbasketbal hebben. Ja, dat toernooi is heel erg goed. staat ook hoog. Het zou bijna worden ja, afgehaald. Waar, waarom was dat eigenlijk? Nou, on... ja, nee, Ik heb afgesproken dat ik vanuit de sportraad... Uh, zouden wij daar niks meer over zeggen. Ik heb daar een uitgesproken mening over. Maar dat uh, balletje ligt bij de scholen. En uh, ik, ik kan daar niet zoveel over zeggen. Niet bent... omdat ik het niet wil. Maar je bent wel voor... Voor schoolbasketbal? Ja? ja, natuurlijk. Ja, dat dat moet blijven. Nou, de naar komende 50 jaar. Nou, de man die naast me zit, I, uh, Jo Van es, je moet nog 50 jaar leven, hoor ik. Ik heb er geen problemen mee. <lacht> <lacht> dat teken ik voor nu. Wat, wat heb je moeten knokken, <lacht> joh? We hebben echt moeten knokken. Ja, zeker. Er waren twee scholen, drie scholen, die wilden uh, een andere opzet. Eén uh, school wilde zelfs het hele competitieve eruit halen. Waar sport je in hemelsnaam voor? Vraag ik mij dan af. Maar goed, uh, godzijdank uh, hebben we, en dan uh, bedoel ik uh, Thea Draaier, onze uh, voorzitter, Thea uh, Peller, moet ik eigenlijk zeggen, en de Sportraad hebben daar een stokje voor kunnen steken. Um, we hebben, de enige aanpassing die we hebben gedaan is dat de, de jongens en de meisjes uh, op alle tweede velden spelen. In het verleden was veld 1 voor de jongens, veld 2 voor de meisjes. Dat hebben we al dat hebben we 40 jaar gedaan. En vorig jaar voor het eerst, en dat is erg goed bevallen, um, twee wedstrijden uh, meisjes en twee wedstrijden jongens om en om. Ontzettend goed bevallen. Daarbij hebben we ook besloten dat de stand uh, niet meer aan de kant bijgehouden zou worden. Er zitten vaak zitten daar kinderen achter, die kennen de regels niet. Die weten niet dat uh, met de strafworp een score maar één punt is. Of die kennen, weten niet wat een driepunter is. Uh, dan krijg je ruzie met de ouders. Uh, het stand klopt niet. Uh, is niet belangrijk, want de scheidsrechter houdt het ook bij. Ja, en die stand is, het is belangrijk. Weet het toch? Ja, en dat, uh, dat hebben we gelukkig uh, teruggedraaid. Dus uh, de stand wordt niet meer bijgehouden. En men was uh, vorig jaar gewoon weer lovend over de hele organisatie. Gefeliciteerd. Ja, dat is het. We gaan, we gaan weer lekker doen hoor, 14 januari. 14 januari, mooi. Iedereen aan die sport al, jongens. Ja, dat zeker. De moeite waard. Ja, echt geweldig. En uh, ja, ik, ik mag het zelf al uh, 30 jaar doen. En het, het zou me echt aan het hart gaan als dat niet meer door zou gaan. Echt waar. Nee, maar dat gebeurt nou niet meer hoor. Ik hoop het niet. Echt van harte. Maar iets anders is dat die Lions. dat is nog steeds een hartstikke leuke club, hè? Ja, echt. Ja. En die van de mei, die blijft maar scoren. <laughs> ja, hij was weer bezig afgelopen week. <coughs> Trouwens, uh, Niels krabbendam ook. Want uh, Lions, uh, de wedstrijd uh, waar ze hem eigenlijk een beetje tegen opkeken. keken, dat was die wedstrijd tegen Apollo van vorige week zaterdag. Die werd eigenlijk op het einde vrij simpel gewonnen. En dat zag het in het eerste kwart niet eruit, want Lions komt zelfs achter te staan, behoorlijk achter te staan. En pas uh, de, na, de tweede, na de helft van het tweede kwart kwam Lions pas voor de eerste keer op voorsprong. En die hebben ze toen vastgehouden en uit kunnen bouwen tot 20 punten verschil. Dus uh, ja. Er ging het eental fout in het eerste kwart. Dat is goed opgepakt. Uh, foute Pases. Uh, Jaap van der Meij, die we vorige week erbij hadden hier. Die ook gast was. Die, uh, die zijn afgelopen. Dit is mijn slechtste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Dat <lacht> nee, mag je wel punten. Ja, eh, nee, nee. Jaap van der Meij heb ik het over. Ja, oh, die hier oh, vorige oh, week er was. Ja, ja, ja. Uh, zijn breeks niet. Zijn Pases kwamen niet aan. Uh, hij kon geen balinterceptie hebben. Uh, het einde van de meer zat hij gewoon niet lekker in zijn vel. En uh, ja, anderen hebben dat gelukkig opgepakt. Hey, en waar het voetbal ontbreekt met deze dagen, er is wel ballen. Ja, natuurlijk is de bal ook kom op. Hey. In het verleden hadden we zelfs in Haarland de Haarlandse basketbalweek die hebben we, godzijdank, ook nog voor de radio mogen verslaan. Het was erg leuk om te doen. Ja, En daar da da was je dagelijks gewoon. De middagwedstrijd en de avondwedstrijd. Nou, wat is jouw programma? Mijn programma? We gaan er uh, gewoon in januari weer beginnen. Nu, deze week is er geen basketbal, maar dat is logisch. Maar dan, en ja. ze kunnen nog kampioen worden, hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, we staan nu tweede, we. Huh? Het eerste staat nu tweede. Eén uh, wedstrijd verloren van uh, Amsterdam. Het vijfde team van Amsterdam. En uh, dat moet nog naar Zandvoort komen. En die Opvreten. wedstrijd moet gewonnen worden. Opvreten? Ja, denk ik ook. Ja, Kom op, zeg. Het zal toch lekker worden dat je van een vijfde team gaat verliezen? Ja, dat ga niet, hè? <laughs> Ja. Vind, jij, vind, jij, yes, vind jij dat leuk, basketbal? Ik heb even een microfoon um, Ik heb het, nou ja, schoolbasketbal, toen heb ik, uh, ik uh, gebasketbald voor het eerst en voor het laatste dat ook eigenlijk. Uh, ja, ik vond het met, uh, bijvoorbeeld met gym op school, vond ik het ook wel leuk, leuk, maar... Uh, ja, maar je balgevoel, dat is heel belangrijk. Dat is ook waar. Maar ja, met schoolbasketbal hadden we het altijd wel uh, naar ons zin, ja. ja. Dat is leuk om te doen. Ik ben toen de tijd, uh, toen mijn, mijn zoon in uh, groep 8 zat... Uh, ben ik gaan trainen. Uh, ik was eigenlijk de eerste die die training oppikte. Want normaal de deden de, de docenten uh, LO deden dat. En uh, ik ben toen als basketballer die jongens gaan trainen. Ik ben dan in oktober begonnen. En uh, ik heb ze de basics, de fundamentals heb ik ze aangeleerd. En dat, uh, dat heeft zich uit in een in kampioenschap. En toen we gingen de ogen open bij andere scholen. Waar ook kinderen van basketballers zaten. En die hebben allerlei trainers naar, naar voorschijn gehaald. En dat basketbal, schoolbasketbal, is gewoon in kwaliteit gestegen. En dat is belangrijk. Um, we hopen dan natuurlijk ieder jaar dat er wat blijft hangen. Dat ja, er, en gebeurt dat? Sporadisch. Echt sporadisch. Mag, ja. Maar je ziet ook dat uh, als we er, als er kinderen basketballen. Uh, dat ze al meteen kop en schouders boven die andere uitsteken... die dus nog nooit gebastigd hebben eigenlijk. Daar gaat het om. Ja. En als ze, dan hoop je dat ze zich daaraan op gaan trekken, vriendjes. Het ja. gebeurt niet altijd. Het, het, uh, die, uh, voetbal, dat wint het meestal. Tennis trouwens ook. De meesten hebben al een sport natuurlijk. Eh, vaak wel. Uh, hockey is tegenwoordig ook heel erg populair. Moet ik zeggen. Vooral in Zandvoort. De ZHC heeft een ontzettend grote jeugdvereniging. Uh, meer dan 220 leden. Dat vind ik nogal wat. Voor, voor, voor een klein dorp als Zandvoort. Ja. En, uh, je merkt nu ook bij de senioren... die stroomt het door... dat er meer elftallen komen. Dat is alleen maar goed, denk ik. Teun. Ja? Als sportraad. Joop en ik hebben heel vaak de discussie... over het feit dat Zandvoort in de, eh, voetbal... in de derde klasse speelt. Dat dat eigenlijk belachelijk is. Ja. Ja, Wat verwacht je van mij daarvan? nou, Ik, ik vind denk, ook dat het te laag is. Kijk, maar... Al die dorpen om ons heen... Daar staan 20, 25 sponsors klaar bij die clubs om te helpen. Hoe zit dat hier? Waarom komen die mensen niet naar de sport toe? Waarom heeft de sport zo weinig steun? Nou, ik weet niet of dat echt... maar echt, De grote jongens zijn natuurlijk allemaal weg. De bedrijven die door Zandvoorders werd gerund... Ja, die zijn er ook al niet. Het zijn vaak mensen van buitenaf... en die hebben geen affiniteit met ons sportgebeuren. En dat is niet negatief bedoeld, maar het is zo. Als ik zie hoe je je best moet doen om voor een jeugdsportgala alles rond te krijgen... dan moet je echt je best doen. Dan moet je dus echt naar de mensen toe. En gelukkig zijn er nog een aantal ja, mensen die dus jaren al dat doen... en die dan zeggen van... nou, als jij ermee stopt, dan stoppen wij er ook mee. Want, uh, we hebben en dat is natuurlijk jammer. Ja. Want ik doe het niet voor mij. Ik doe het voor de sport in Zandvoort en voor de kinderen. Ja, ja en daar komt bij dat vroeger had je, op school had je de directeuren... die kwamen uit Zandvoort En dat is nu ook niet meer die komen overal vandaan, want je bent tegenwoordig regiogebonden... en dan mag je overal zijn. En dat maakt het natuurlijk een stukje moeilijker. Ja, en de intensiteit waarmee wij vroeger sporten... dat is natuurlijk niet meer tegenwoordig... als een kind twee, drie keer in de week sport... dan ben je al spekkoper. Daar komt ook nog eens een keer bij... dat uh, 40 jaar geleden stond het gemiddelde van een gezin... op 4,6 per gezin... En het is nu 1,8, 1,9. We doen het dus, niet. Dus komt er ook steeds minder aanbod van kinderen. Ja. ja, we doen het nog wel, maar we gebruiken tegenwoordig spullen... die wat beter zijn, denk ik, als vroeger. Maar, maar dat werkt wel, want daardoor heb je natuurlijk een beperkt... hoeveelheid van onderaf aan kinderen. En daar moet je mee dealen. En dat moet je verdelen over het aantal sportclubs. Ja. wat we in en, en jullie hadden het net over hockey, voetbal. En, maar wat dacht je van de watersport? De, aan de kust, dat loopt bij het leven. Nou, en dat is weer goed voor uh, de redingsbrigade. Maar ook, uh, zo zijn er altijd wel... En dat fluctueert elke tien, vijftien jaar. Dat, dat, dan weer die, dan weer die groep. Heb jij ideeën over wat er zou kunnen gebeuren om het, om het wel te laten gebeuren? Ja, maar dan heet je meteen ouderwets. Hoezo? Nou, als je, als je zegt van... Uh, uh, wij hadden één keer in de maand gingen we, met de voetbal gingen we... De toen gingen we daar een training doen. Nou, daar hoef je tegenwoordig niet meer aan te komen. Want het eerste wat ze zeggen is... Ja, maar dat is slecht voor mijn voetbalschoenen, Want met dat zout, dat vreet in. En dan ken ik volgende week weer niet voetbalschoenen." Ja, er wordt steeds meer gerekend. Vroeger uh, werd... Nou ja, vroeger. Ik moet nu ook voorzichtig zijn met vroeger. Want ik ben van deze generatie. Maar de, de, de instellingen zijn gewoon anders. Ja, ik kwam vroeger bij trainen... kwam jij nooit te laat. Dat kon niet. Tegenwoordig zeggen... Ja, maar mijn moeder moest nog boodschappen doen... En dan krijg je natuurlijk ook tegenwoordig uh, Als je te laat invloed. kwam, speelde je niet. Nee, je, nee, nu sterker wel. nog. Ik, ja. ik, ik, ik ging zelfs zover dat ik zei van... Uh, nou, dan laat je je moeder de rondjes maar lopen. Ga jij vast voetballen? Dan laat je je moeder de rondjes lopen. En als je moeder niet wil, dan blijf je langs de kant. Net zolang doet dat je ja. moeder gaat lopen. Dat is ouderwets. wet. kijken ze je lelijk uit. Leuk, wel leuk. Maar ja, maar ik, nee, heb, uh, ik heb me daar bijzonder in vermaakt. Ja, en dan is tegenwoordig de iPad, de iPhone... de i, weet ik veel hoe die kring allemaal heette... Ja, het is niet mijn ding, maar ik praat liever met mensen. Dan kan ik zien in de ogen of ik belaasd word of niet. En dat kan je door zo'n apparaat niet. Als ik nou lees dan van die Siemens of zo. die dan nou weer tien mensen hebben aangeklacht. Ja, de lieve mij. dat is jij geschuld, want je hebt erom gevraagd. Nou kun je daar wel de restrictie bij zetten. dat mensen soms te ver gaan. Maar dat kan je, kan je toch verschuilen achter dat ding? Ik hoorde dat, dat je kan niet eens meer controleren wie je al gemeld hebt. Want een, een, ik krijg nummers binnen, onbekend. Kan ik niet eens terugbellen. Nou, dan ben ik er al uit hoor. Ik, ik, uh, en Hennie, ik stel voor dat we het jaar met een positieve noot gaan afronden. Dit was een hele positieve Dit was nou. een hele positieve noot. Nee, natuurlijk. Maar nou, dan we het we op een andere manier. Dan weet ik wat leuks, Want we wil... hebben Joop van Ess hier natuurlijk te gasten. Eh, maar, maar, maar Joop, die heeft namelijk. Dus zijn eerste meisje heette Julie. Die had blauwe ogen. En ze, en ze zaten samen in de suite. Crosby, Stilzen en S ja. Wat wou jij nog zeggen? Ja. Jij wat zeggen. ja, ik wou ja. nog wat zeggen. Ja, want ik wouden wouden... wilde namelijk van Henny nog even een klein snel rondje meten. Met wat was jouw hoog... sporthoogtepunt van het jaar? Ooh. Ja. Ik weet het wel. Ja, zeg het eens? De overwinning van Max Verstappen in Spanje. Nee. De overwinning dus dat is van... wel, dat is de mijne. Maar jou? Nee. Ja. De overwinning van Tom Dumoulin. Dat... Op die, uh, die verschrikkelijke weer. Dat dacht rol. ik al. Met dat verschrikkelijke weer. Uh, mijn hoogtepunt was niet zozeer dat hij de eerste plaats haalde. Maar dat hij uh, op de rechtsdok, dat hij dat dat daar afviel. En, het, en dat hij dat accepteerde als mens. En dat vond ik eigenlijk een veel beter hoogtepunt. Epke Zonderland hebben we het over. En jij? Uh, ja Toevallig heb ik afgelopen woensdag een interview gehad met uh, Sebastian Timmerman... NOS-verslaggever uh, op de motor uh, in de Tour de France. En daar hadden we het ook over, over het uh, moment van uh, Chris Froome op de Mont Ventoux. Uh, daar heb ik zelf ook een, uh, een, uh, een column over geschreven op mijn eigen blog. Dat was een, uh, toen ik het voor het eerst zag echt een heel erg uh, ja, fantastische beetje sensatie... Maar later dacht ik, oh, het is verschrikkelijk. Maar het is wel een mooi moment... Uh, wat, ik de, wat, de, wat ik denk dat elk jaar wel wordt uh, herinnerd. Ja. In de Tour de France, maar ook gewoon in de sport in het algemeen. Mooi. En, en jij? En jij? En, oh, en ik. Uh, voor mij... Uh, nou, dat was voor mij... Uh, het, het is heel grappig. Het, het moment, die Brazilië, die regenrace van Max Verstappen. En waarom? Zondagmiddag, Borreltje, de buren kwamen langs. En ik, op het moment dat hij van vierde naar derde plek ging... Stonden wij te juichen alsof Nederland in het WK scoorde, en het was een heel raar moment dat je met je buren samen dat we stonden van hij pakt die derde plaats en dat vond ik zo bijzonder. Dat was echt een het sportmoment van het jaar voor mij. <kijkt> nou goed, dan zijn we er. Jullie hadden sweet nee, Judy nee, blue eyes bij de toch? Nee, als we okay, bezig ja, zijn, uh, Jos. Wat... Ja, Jos, vertel joh. <kijkt> Nou, ik, uh, ja, ik moet me eigenlijk aansluiten bij, uh, bij Ron. Want ik vond. Oh uh, ja, nou, je mond. Ja, nou, oké. Ja. Nou, mijn mond, <laughs> ik vind het goed. Dat is goed. The show. The show. Nou, ja, ik ben Oh uh, ja, Sanne. Sanne, hoe heet ze van de achtergrond? Ja, Sanne Weve. Ja, ja, fantastisch. Ja. Van, op, op die balk. Ik vind het altijd verschrikkelijk eng. Want als ze die saltes maken op zo'n smalle balk, dan denk je, je zal er maar. Met je, met je kruis opvallen. Oh, we gaan dan. Oh, mijn koptelefoon. Nee, dat vind ik alles verschrikkelijk. Maar wat leuk was, ik heb haar ontmoet uh, Sanne, uh, een paar dagen geleden bij Pauw was uh, te gast en daar was ik ook. Dus, dus uh, een hele leuke meid en ze had een zusje meegenomen en uh, ik geloof nog een paar andere vrienden. Ja, leuk. dus uh, ja, het was heel leuk. En, maar ik, vind, ik heb bewondering voor turnsters altijd. Nou, en nou, wel, nou is nog geen balken. We sluiten. We sluiten nee, ik wil mooie... weten hoe breed die balk is. Hoe breed de balk ja, is. Ja, dat moet Charles weten. Hij <laughs> nou. heeft samen ontmoet. <laughs> hey, We sluiten af, Winnie. Kom. Ja, het is, het was een mooie twee, jaar. Twee keer Toch? zes, hè? Ik dank uh, Ron Perenboom-Voller voor zijn, uh, voor zijn uh, inspanningen als technicus. Dat geldt ook voor Jos de Jong. Want die heeft ook uh, de nodige zweetdruppeltjes liggen hier uh, vanmiddag. Het nog <laughs> of morgen moet ik zeggen. Met, uh, met het uh, beoefenen van de techniek. Dat heeft er allemaal mee te maken dat ik in januari een paar uh, weken uitval. Omdat ik geopereerd moet worden. Uh, dus ik heb gewoon uh, wat mensen hier uh, uh, ingewerkt. En, en het ging hartstikke goed. Applaus voor die mannen. <applaus> We gaan eruit met Judy Blue Eyes. Uh, speciaal voor uh, Joop van Es. It's getting to the point Where I'm no fun anymore I am sorry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 DFM, wenst jullie allemaal fijne dagen.